5 uur. Dit is Heewout de Jong met het NOS-journaal. John de Mol heeft zijn rechtszaak tegen Facebook gewonnen. Hij was naar de rechter gestapt omdat er steeds nep-advertenties opdroken op Facebook. Waarin hij en andere BNR's bitcoins en andere cryptovaluta zouden aanprijzen. Mensen die geld overmaakten kregen geen bitcoins en waren hun geld kwijt. De schade was minstens 1,7 miljoen euro. Facebook is nu verplicht dat soort advertenties tegen te houden. En moet ook onthullen wie de adverteerders zijn. Partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op het vonnis van de rechter over het terughalen van IS-kinderen. VVD en CDA wijzen op de risico's. De staat moet doorprocederen, vindt de VVD. Want de partij wil de kinderen niet terug en de ouders al helemaal niet. De andere twee regeringspartijen, D66 en ChristenUnie, zijn juist bang dat kinderen radicaliseren als ze in Syrië blijven. De medeoprichter van de hulporganisatie Syrische Witte Helmen... is dood aangetroffen bij zijn huis in de Turkse stad Istanbul. Het lijkt erop dat de 48-jarige James Lemesereer van het balkon is gevallen. Mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Zijn vrouw zou hebben verklaard dat zij en haar man slaappillen hebben genomen... en naar bed zijn gegaan. Wat er daarna gebeurde, is, wordt nu onderzocht. De Witte Helmen hebben in Syrië vele duizenden mensen geholpen... vooral in het belegerde en gebombardeerde deel van de stad Aleppo. De Franse oproerpolitie dreigt in te grijpen bij de grensblokkade met Spanje. Catalaanse separatisten blokkeren al sinds vanochtend een belangrijke overgang in het Noordoosten. Zij eisen overleg met de Spaanse regering. Volgens Spaanse media hebben ongeveer 100 demonstranten hun auto inmiddels bij de blokkade weggehaald. Het weer, regen en later buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Vannacht vooral aan de kust. Minimaal land in rond 3 graden. Morgen wisselend bewolkt, bewolkt met overal steeds meer buien en een stevige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat tussen Abkoude en Maarse 16 kilometer stilstaand verkeer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. 20 minuten vertraging door een kapotte auto. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 Amsterdam-Utrecht voor de Leidse Rijntunnel een kwartier vertraging. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knoopend Raasdorp en de A10. 20 minuten extra reistijd. Een kwartier op de A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen afrit Einmuiden en Knoopend de Hoek. En op de A10 Knoopend Watergaas meer richting Knoop het Koenplein, 10 minuten vertraging bij Knoop het De Nieuwe Meer. Op de A10 richting Watergaasmeer. bij Knoop het Koenplein een kwartier vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 Wil jij altijd weten wat er in jouw dorp gebeurt? Ben je bij alle activiteiten en vind je radio en televisie heel erg interessant? Meld ze dan aan bij CFM. Want CFM is op zoek naar jou. Oh, ja. Ja. Heb jij een neus voor techniek? Meld ze dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op ww.csmzandwoord.nl www.zfmzandvoort.nl www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 In de jaren 80. Waanzinnig. Ja, echt waar. Waanzinnig om daar te zijn. Dat heb ik me laten vertellen. Hey, goedemiddag leuk dat je erbij bent. Dance Radio in samenwerking met CFM Zandvoort. Op de 106.99 de lokale omroep Aldaar. Leuk dat je erbij bent. Wat aan te vragen mag natuurlijk altijd. Ik sta niet in de file. Nee, ik was al een tijdje thuis hoor. Werkloos? Nee, ook dat niet. Maar ik was goed begonnen, dus vroeg daar vandaag. En you are my melody, and Michael Gray. And Take me back. Nog wat nieuws straks, inderdaad. In feite. Gaan we natuurlijk ook nog doen. En lekkere muziek van Colorblind, Lou Carton, Spiller en Alexander O'Neill. Nieuws van vandaag, jawel, nieuws en feiten, 18 over de 5. De boeren met tractoren proberen, Pro ja, die protesteren onaangekocht bij, bij Schiphol. Dat stonden ze boven je, ja. ja, bij, bij, bij de vertrekhal. Echt. <lacht> Wat een klerenzoo, jongen daar, langs de A4, A10. Wat een grote kleren zo, Sint Maarten, 11 november 2019. Een virus van Zeebaarten moet moeten natuurlijk rekening houden met regen en wind. RIVM stuurt 549 oproepkaarten voor vaccinaties naar verkeerde adressen. Ja, lekker hè? Fractiepartij ja. Leider Verhuis maakt weg vrij voor de conservatieven. En dat is uh, natuurlijk in, uh, in Engeland. Dus zes jaar een TBS voor een eerste teken, willekeurige vrouwen in Noord-Holland. Ja, gelezen gehoord. Een jaar geleden ongeveer was dat. Ben je een trim daar, hart en dit is wat triest nieuws jongens: Seismstraat, actrice Oma Paula Sleip, Sleip, Slim, Slim. Is overleden. Dat was de Belgische dame die altijd aan de tafel zat bij. In die mini, als ik me niet vergis. Ja, echt hè? Ja, is ja, toch ook wat, jongens. In de leeftijd van 88 jaar. Dat is wel een mooie leeftijd. Cool Billion hier bij Dance Radio en ZFM stronger. They're going of my time you can't predict the future i'm just trying to make it mine oh my the past is not forgotten i had some good days that was fine yeah but my best days are in front of me A wonderful thing possibilities live everywhere The vision is not with my eyes, but the truth with those who share On your frequency, Roger, thank you. Is it good? Yes, yes, of course. This is dance radio. It's good. As long as I live, I'll never forget the love we share. I lose the love I have for you. You can see it when you look in my eyes. gemaakt in Nederland, 88, waaronder Affair. En ik natuurlijk niet te vergeten met Alexander O'Neill. In my eyes. Dance radio, daar luister je naar. Tot even ja, het uh, verkeersoverzicht van uh, de files hier in de buurt. 15,6 15 kilometer langzamerijnd door stilstaanverkeer. Tussen knopende Diemen en Blariken. Langzaam Langzamerijnd door stilstaanverkeer tussen Amsterdam, A A A Amersfoort, Noord en Barneveld. Dat is dat ook 4 uh, kilometer viel. En even niet te vergeten, ja. 3,3 kilometer langs me rijden. het stilstaand verkeer... tussen Muiden en Diemen-Noord. Man, het is één grote kleris hoor. Het is meer dan 900 kilometer file. Ja, meer dan 900 kilometer. De A4 uh, niet te vergeten. We hebben het... Uh, nou, bij Battenverdorp 7,9 kilometer stilstaand. Dus is en Knoop Burgerveen. En rolof Aresveen is ook aan de beurt. 6,6 kilometer. Hoofdorp en rolof Aresveen. Dus... Uh, we hebben nog um, files. Um, inderdaad, bij verkeer. 10,1 kilometer. Dus de hoek naar de A4 richting Den Haag. En de slaat ik met de A10. A5 staat ook vast. Tussen Afrit Uimuiden en Muiden en Knoopend Raarsdorp 2,1 kilometer. En Amsterdam Halfdorp 4,1 kilometer. Langs rijden tot dus stilstaan verkeer tussen knopen het Raarsdorp en de hoek naar de A4 richting Den Haag. En zo kunnen we al doorgaan op de 9 ook. Langzaam ruimte tot stilte verkeer... tussen Amsterdam Zuidoost en Amstel Veenoost. En dat is bij elkaar... 1000 kilometer. De boerenprotest. Het is voor het goede doel, jongens. Zoveel geïnvesteerd. En dan krijgen ze wat terug. En ze moeten er mee stoppen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Zes over de half zes. Nogmaals welkom de uitzending van Dance Radio samen met Sierwem. En dan we proberen de hele week te doen tussen vijf en zeven uur. Misschien kun je deze nog. Dr. Coutjo. En lie to yourself. Ik zeg goedemiddag. Good. Staan. Ik hoop dat je geniet van de muziek, man. Ja, echt waar. Fred Jouw, de LP uit 88. Daar heb je gelijk pick up the pieces. Huh? Ja, toch? Ja, dat... De LP inderdaad, toen de tijd van Cheryl. Dat was zo lang geleden, ja, echt waar. Tot in te vullen, Dance Radio Amsterdam via Facebook en natuurlijk ook 106.9 door bij onze vrienden van CFM. <much> Kashmir, Love What I Want, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Fruitcake, Mai Tai, Fox The Fox. Chaplin Band en natuurlijk ook hier The Limit. En inderdaad, C.A. Yeah. Half jaar of tachtig, was dat mooie muziek? Dat is inderdaad mooie muziek. Zoiets hebben we net vier minuten voor zes. Welkom, Dance Radio. Nog wat aan te vragen, mag best hoor. Ja, wel, mag best. Sign in de file. Ik ben eens een heel van sterkte. En misschien kan het wel even duren. Dat hoop ik niet voor je daar je de allerlekkerste muziek. Fleischer Classics. Een beetje Deep House. En misschien wel wat jij wil horen. Als je hem toch vast staat in de file. App het even. Danceradio.n. <lacht> niet app maar via de zijde terug. Ah, misschien komt dat. Ja, je weet het niet. Televisie, Ja. Wacht best wel. Straks naar de muziek gaan, dat wil ik. Colorblind en spiller hier en Alexander O'Neill. Maar wat dag hier was een ook uitdrukkur Tommy Glasses. Tot aan tijd zijn van 6 uur. Laat me we even weten, je Dance Radio Putin. Is addicted to you,